Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de wegen naar het circuit van Zandvoort is het al de hele ochtend file rijden. Straks komt Max Verstappen daar in actie. En bovendien gaat er veel verkeer naar het strand vanwege het mooie weer. Op weg naar de races heeft Max Verstappen vanochtend in Zandvoort een zwaar gehandicapte fan bezocht. Zijn moeder had via sociale media een oproep gedaan aan Verstappen om naar hun huis te komen.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 En dan het weer nog. Veel zon vandaag en geleidelijk stapelwolken. Later ontstaat er in het zuidoosten hier en daar een onweersbui. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dat, uh, ik weet niet of jullie het verhaal kennen. De Tarsanbocht is een bocht die is vernoemd naar een lontje. Hier waren vroeger twee op het circuit. En die zijn na de oorlog weggehaald. Uh, een van die lontjes was van een zandvoorte en die had de bijnaam Tarsan. Nou, mm -hmm. mooier kan het toch niet? Nee. Nou, dat is een historische bocht.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 Mm. Lekker naar, naar Burnies. Dat zou ik zeggen. Het is een van de twee plekken waar je goed droog staat op het circuit. Uh, maar ze verwachten dat het gewoon droog blijft en dat de zon gaat schijnen. En pas einde van de dag regen. Dus ja. dat heb ik afgesproken. Dus, uh, en nog even, even dus, uh, uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraars. Yeah. Burnies, daar kan je de race prachtig het rechte end kan je zien. Absoluut. Ja. En je ja. kan het ja. aan bocht zien. Ja. En een gedeelte van de ja. ja. Goed, dank jullie wel. Heel veel yes. succes met jullie werk. Graag gedaan. En ik hoop dat jullie ervan wat leeg zijn. Ja, ja leuk dat we er waren. Dank Oké. Okay. Goed, we gaan even een beetje muziek doen. En uh, ik heb daarvoor uitgezocht. Elk. Tja Muziek. Los. Soms voel ik je bent hier. Je bent een deel van mij. Misschien bij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 Ja, Willem van Densen. eindelijk hebben we je weer te pakken. Willem, laat ons alsjeblieft bij over die prachtige race, die Porsche, uh, Porsche Carrere Cup Frans en Benelux. Ja, prachtige race. Uh, je zegt het zelf al, uh, een uh, heftige strijd om uh, de positie 1 tussen uh, Julia en Amt Lauer en de turk Can uh, uh, kuven Meerdere malen uh, raakten ze elkaar. Iedere keer leek het erop was, uh, of die Kufen... Uh, de Fransman zou geschalken. Uiteindelijk is het toch niet gelukt. De Turk kreeg nog wel een waarschuwingsvlag vanwege zijn rijgedrag op de baan. Maar uiteindelijk toch de Fransman, uh, en Ant Lauer, als overwinnaar. Met de tweede plaats de Turk, Ayhan Khan, Kuchen. En een heel mooie derde uiteindelijk geworden. Xavier Maas, de beste Nederlander. Dus kijken nog even wat Sandra van der Sloot uh, gedaan heeft.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 There. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, then I'm not so blue, when you're close to me. Kind of anytime you want to, uh, you can turn me on to uh, anything you want to, uh, anytime at all, uh, When I taste your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 Ik bedoel, als je met 11e uh, verschil uh, uh, nummer 1 wint, dan heb je het echt goed gedaan. Dan hè? staat er eigenlijk geen maat op je? Nee, nee. Maar de laatste wedstrijden is het wat minder. Ik denk, het hoeft ook niet meer. Nee, ik denk dat de, de drukken ze vanaf. Ja. Uh, ik begreep ook dat, uh, dat uh, trainer uh, Ted Tetsonier uh, de nodige talenten kans heeft gegeven. Ja, ja vijf stuks hoor ik ja. maar liefst. Dat zijn er niet een paar, hè?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 is het tijdje ook nog gestaakt geweest en ik heb net een Justin gevraagd van hoe zat dat? antwoord komt er volgens mij aan. Maar uiteindelijk een 3-3 gelijkspel. Goed weet je, het ging natuurlijk helemaal nergens meer om. CDS zelf kon ook niks meer. Nee, daarom. Ik denk dat na de wedstrijd, ze werden kampioen tegen Robin Hood. Toen stond er eigenlijk nog een finale op het spel tegen Span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 Die, die gaat dan in de loop van het seizoen uh, gespeeld worden. En dan uiteindelijk weer uh, de finale ergens uh, in, uh, in mei volgend jaar. Ja. En die gaat dan naar degene die het vorig jaar. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. oké, okay, nou en maar Volgend Jan de Ga Geen mee, uh, Joop. Nee, nee maar. <laughs> Daar hebben we een slecht, slechte herinnering aan. Um, goed, uh, dankjewel. We gaan weer even naar muziek toe. En daarna proberen we nog een keertje om uh, Willem van Dens te pakken te krijgen. Tot zo. You move. Ik kom weer terug in de studio. Uh, vertel, want we horen prachtige geluiden. Ja, op dit moment uh, natuurlijk dat uh, uh, op de baan waar de meeste mensen uh, vandaag voor komen. Dat zijn de Aston Martin Red Bulls, uh, de Formule 1-auto's uh, van het Red Bull uh, Racing. Zijn weliswaar niet de auto's uh, waar het huidige seizoen mee uh, gereden wordt. Zijn de RB9 en de RB8. Dat zijn auto's. Uh,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 we hebben nu drie uur eens op de baan, dus zo dadelijk zal het geluid bij jou oorverdovend zijn als ze met z'n drieën voorbij komen. Ja. Uh, daarna krijgen we nog een demonstratie en dat is van het Racing Team Nederland met de LNP2. Weet je wie er in gaat rijden? Gaat Jan daarin rijden? Uh, ik denk dat zowel Jan als uh, Giro gaat rijden en misschien uh, Frits van Eert ook, want ze doen later op de dag ook nog een demo. Dus... Die zullen afwisselen wie precies de eerste keer had, uh, Dat is bijna niet bekend. Oké, okay, nou dat is ook een hele mooie interessante uh, uh, demonstratie. Dat is later aan, aan de gang. Nu zijn de formule eens bezig. Dankjewel Willem, graag weer tot straks. Oké, okay, tot zo. 1, 2, 3, 4, the face I loved and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away but still they'd begin the needles and pins uh, because of all my Think I do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she'll. 'Cause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 And putting eyes, those tears inside of me There is nothing you, you said, said for me to be saved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 Ik heb niet als jij gelogen, zacht en stil en hard gefluisterd. Ik heb slechts mezelf bedrogen.